De Sinterklaastijd is weer aangebroken. Een tijd die doorgaans zorgt voor veel gezelligheid bij de mensen thuis. Bij alle mensen? Nee, natuurlijk niet. We zijn hier immers in de kip. Dus hier komt citroentje met suiker. Hij Toos, eh, komt er nog wat van, dit eh, jaar? Nou, Leo, niet zo onvriendelijk, zeg. Ik ben toch voor je aan tappen? Ja, Toos, zo bedoel ik het toch niet. Ik bedoel Sinterklaasavond. Zeg, alsjeblieft niet. Ik heb helemaal geen zin in dat gepriegel. Maar jij maakt altijd van die prachtige gedichten, lief. Ja, en ik, ik weet wel. nu al wat mijn surprise wordt. Een biertap. <laughs> ik heb er nog vijftien in de berging staan. Ik, ik, ik zou het vreselijk missen als we het dit jaar niet doen. Ja, nou, maar natuurlijk doen we het. Oh, en dat beslis jij? Schat, anders help ik je toch weer met je surprise. Ah, dus die schaar, die echt kon knippen, kwam vertozen niet van jou? N ik heb maar een heel klein beetje geholpen, echt waar. En, en vond je het gedicht niet mooi? Nou, dat was helemaal van mij zo, hoor. Oh, oh, oh, bestaat er nog wel zoiets als een uh, huwelijksgeheim? Ja, gedichten zijn mijn ding niet. Ik dacht echt jij die schaaf voor me gemaakt hebt, mees. Zie je nou, ik ga het jaar ook niet meer dicht. Nu. Hallo. Hai, ah, ja, ah, ja, Vanavond loodjes trekken, pa? Mijn idee. Oh, gaan we weer surprises doen? Ja, en ik mag hopen dat je me deze keer niet hebt. Oh, wat is er mis met mijn surprises? <lacht> hey. hey. hey. Ah, die prof. Nou, prof. Oh, goedemorgen meneer de prof. Zo, so, ben je weer in het land? Ja. He? Goed dat je er bent, hoor. We hadden het net over 5 december. 5 december, ja. Dan gaat Toos naar Leo toe. He? Oh. Ja, ze moet zich nodig weer laten knippen Nou, dat valt toch best wel mee Nou, ik weet niet waar jij het over hebt, pa Ik wilde de prof namelijk uitnodigen voor... Voor die nieuwe foto-expositie van Mani Nee, yeah. ga Houdt Mani een nieuwe expositie? Nou, waarom weet ik er niks van? Ja, ja, nou, een heel bijzondere dit keer He, Niet waar, Leo? Ja, inderdaad, de opening is op 5 december Juist Nou, ik snap er niks van Waarom heeft hij mij dat dan niet verteld? Uh, nou, dat is, uh, dat is uh, vanwege zijn uh, emancipatieproces. Ja, goed, meisje. Zijn emancipatieproces. Hij wil wat meer uit de ja. kast komen uh, als fotograaf. O. Oh. Als ik het goed begrijp, Toos... wilde jij me uitnodigen voor een expositie... waarvan jij nog niet op de hoogte was. Dat heb je goed begrepen, prof. Uh, nou, <laughs> nee, prof. Ik wilde eigenlijk... Kom mee, Toos. Huh? Ik heb je even nodig in de keuken. Maar wat? <laughs> Hoe dan ook... Het lijkt me boeiend om te zien hoe Mani zich als fotograaf ontwikkelt. Ja, heel bijzonder. Ook heel erg... ja, ja, ja. ja, inderdaad, ja. ja. Is... Nou ah, ik maak er toch zo niet zo'n groot ding van. Ik maak er zo'n groot ding van als dat ik zelf wil. Ach, wat niet weet, wat niet deert. Denk jij nou echt dat de prof er niet achter komt dat wij hier met z'n allen Sinterklaasavond zitten te vieren? Maar Toos, je merkt toch zelf ook wel dat pa en Leo het niet zien zitten met hem? Nou, dat is dan het probleem van pa en Leo. Hé, hey, kom op, naar Toos. Je moet toch toegeven, als de prof mee gaat doen, dan is het toch niet meer de oude vertrouwde Sinterklaasavond zoals wij die al jaren entre vieren? Oh? Wat val jij me tegen, Antoinou, mees goedkoop? Oh ja? Van Paar en Leo kan je dit inderdaad verwachten, maar van jou? Ik dacht dat je iets meer open stond voor nieuwe mensen en, en, en nieuwe situaties. Ik ben kroegbaas en probeer de sfeer hier goed te houden, that's all. De sfeer goed te houden? En dan wil jij... Oh, dat is laf, mees. Oh, en dat is een rotte opmerking, Toors. Nou ja! Ja, dat is een rot opmerking. Ja, het is, is? Trouwens, doe mij maar een biertje, Akki. Eén biertje voor de prof. Juist. Yes. Hallo. Hé, hey, Mani. Zeg, Mani, gefeliciteerd met je nieuwe persoonlijke ontwikkeling. hè? Huh? Ja, je emancipatieproces exposeren. Dat getuigt van een grote persoonlijke doorbraak. Erg moedig van je. Huh? En fijn dat ik naar je expositie mag komen. Huh? Ja, jongen, je nieuwe foto-expositie, je weet wel. Huh? Nee, wat... Ja, wel, je had het er gisteren nog over. Ik, ik, ik begrijp er niks van. B bedoelen jullie misschien die expositie van die collega-fotograaf? Nee, die van je emancipatie-dingen. Ja, ja, nu je het zegt, ja... We zijn vast in de war met die andere expositie. Oh, wat jammer. Oh, niet dat ik het dan niet op stel hoor... dat ik voor die andere expositie ben uitgenodigd. Maar ik was erg benieuwd naar jouw nieuwere werk. Oh, dat komt volgend jaar pas. Nou, dan hoef ik me ook niet verplicht te voelen om te gaan die avond. Het is namelijk wel op Sinterklaasavond. Ja, Doen jullie daar helemaal niks aan? Oh, ja, tuurlijk. Nee, daar doen we niets aan. Huh? Dat ouderwetse gedoe, dat is niet Nee, we Werkelijk? Misschien is het een leuk idee om dit jaar samen iets te doen. Hier in de kip. Surprises maken voor elkaar. Lijkt me erg genoegelijk. Oh ja, natuurlijk. Hou jij er buiten, zoon? Hallo. Huh? Hallo. Hey. Zo. Zeg, zeg jongens. Het is toch vanavond, hè? Dat loosje trekken voor 5 december. Hey. Juist, ja. Ik begrijp het. het. Wat is er? Heb ik iets gemist? Laat het biertje maar zitten, Akkie. Ik heb een dringende afspraak, herinner ik me ineens. Ja, dat krijg je er nou van, pa. Zeg, jongens, wat is er nou ineens aan de knikker? Ik ben niet welkom op Sinterklaasavond. Dat is wat er aan de knikker is. Ach, Ach wel, hè? nee, ben je gek. Dat heb jij helemaal verkeerd begrepen. Hé, toch? Nou, Lekker bezig, pa. Dan moet je er niet nee, mee? Nee, nou blijf, blijf nou hier, prof. Het is een misverstand. Wat is er hier nu weer aan de hand? Ja, wat is er ach. aan de hand? Ik neem het jou niet, kwalijk Toos. Ik begrijp nu dat jij me wilde uitnodigen voor Sinterklaasavond. Maar Akki, Leo, Mees en Mani willen mij er niet bij hebben. Ja, nou, okay. Ho, ho, ho, nou, ho. Zeven. Nou, Zeven, Van mij mag je meedoen, hoor. Erg aardig, maar nee, dank je. He, nou, ach, nou, ja, ze... Verdoriek. Wat zijn jullie nou voor asociale? No, no, no. Is het nou echt zo erg om de yes. prof mee te laten doen? He? Ja, we hebben altijd prima Sinterklaasavonden gehad. Voor mij hoeft hij er niet bij. Oh. Betekent dit dat David ook niet welkom is? David is een aardige jongen. Die mag meedoen. Of niet, Leo? Wat denk jij? Tuurlijk. Zie je nou, mees? Ja, Hier maar. krijg je dus alleen maar ellende van. Aardig op toe. Uh, uh, het is alleen de vraag of jullie nog mogen meedoen. Precies. Ja, wij? Nee. Nou, het moet niet gekker worden, zeg. Jullie gaan nu naar de prof om je excuses aan te bieden en hem alsnog uit te nodigen. Ja. Nou, ja, nou, nou zeg. Zo zijn we. Ja, ja, ja, ja. hard op ja, de hoofd. Zo ding. we. Nee. Nou, daar zijn we dan. Ja, dat we nou door het stof moeten gaan voor de dames. En Mani. Dat zeg ik. Hoe, hoe krijgen we die gast nou zo vet dat hij het toch weer wil, hè? Nou, misschien op zijn ego inspelen. Zo ver ken ik hem inmiddels wel. Nou, vooruit. Ja? Ha, die prof, eh, hey. eh, nou, ja, kijk, we komen onze verontschuldigingen aanbieden. Ik hoef ze niet. Goedemiddag. Ouch! wacht nou. We willen je echt eh, graag erbij hebben, schijnheilige. Nee, ja, graag of niet, hoor. Aju, dag. Wacht nou, pa. Ja, je hebt gelijk. Hey. Ouch. We hebben er inderdaad van tevoren niet over nagedacht. Daarom is alles ook zo stom gelopen. Kijk, als we er wel over na hadden gedacht, hadden we je natuurlijk gewoon uitgenodigd. Oh ja? ja, pa. We zijn namelijk allemaal een beetje van de oude stempel. Hè? We zijn wat je noemt, bang voor nieuwe invloeden. Dat probeer ik jullie nou al zo vaak ja. duidelijk te maken. Nou, het slaat eigenlijk nergens op wat we doen, hoor, maar het is een traditie. En wat we nou eigenlijk willen zeggen, is dat... Um... Jullie stelletje het je kleuters, zijn? Ja, uh, zoiets. Nou, kleuters. Zeg, hoe vaak mag hij ons nou eigenlijk nog beledigen? Nee? Dan denk ik dat het hoog tijd wordt voor een frisse wind Oh, zijnde mijzelf Oh, uh, juist, zou je denken Tja, een beetje tegenwind Wanneer worden de loodjes getrokken? Eh, uh, vanavond Zo, so, jij een alsjeblieft Dat is dan geregeld en jij nodigt David ook gewoon uit, eh, Mani? Die viert geen Sinterklaas. Die doen dat met de kerst. Hé, domkos? Ja. Nou oh, ja, ik wil best nog wel een bessie, Komt Komt eraan. Waarom deed je daar zo moeilijk over of u mee mocht doen? Het ging me om het principe. Principe, principe, wil me bereiken. Er is gebeld door het buurtcomité of je dit jaar weer Sint wil spelen. Ah, ik dacht al. Meneer, gaan die eens bellen? Nou, Mani. Dan moet jij hem maar weer in je pietenpakje hijzen. Um, ik heb besloten dat ik dit jaar niet meedoe. Hoe? Oh? hoezo? Nee. niet meedoe. Ik voel me altijd zo opgelaten als zwarte Piet. Oh. Dat, dat ben ik niet. Wat doe je nou moeilijk? Ik heb het er met David over gehad en ik doe het niet. Nou, ja. En ik moet nu gaan, want ik moet nu weg. Oh, oh. Um, oh, de tot, tot ziens. Nou, oh. graag oh. man. Zeg, wat krijgen we nou? Nou, dat hoort vast bij zijn emancipatieproces. Ja, maar, maar wat moet ik nou zonder Piet? Hak? Uh, vooruit dan maar. Uh, ik doe het wel. Wat Nou, het is geen Willem Shakespeare en ook geen Heijermans. Maar voor het goede doel kruip ik wel in de huid van Zwarte Piet. Oh. Nou, Ali, wil jij voor Zwarte Piet spelen? Ja, ik neem nou. die rol op me. Oh, nou, nou ja. Ik weet het niet, Ali. Openstaan ja. voor nieuwe invloedenpaar. Ja. Ja. ja. De frisse wind. Ja. Ali. Ali, een frisse wind. Ja. Ja, ja zeker. Oh, Toos, heb jij nog een stuk of twintig kruiken voor me? Zeg, mij? ga je helemaal op zwart, tante Ali? Proef, jij mag eerst. Oh, dank, Toos. Waarom mag hij eens? Het is mijn eer. Hm. Mees, jij bent. Oh, oh ja. En pa. Leo. Ja, en... Oh, ja. en nou ik. Tante Ali. Ah, Opnieuw, oh. ik heb mezelf. Oh nee. Ja, dat kan ja, het zo goed. Ja, yes. ja, maar dat kan helemaal niet, Aki. Want ik heb jou al getrokken. Huh? Hoe kan dat nou? Ja. hier. Pa, je had jezelf helemaal niet. Dan had hij zeker mij. Maakt niet uit, hoor. Nou, kijk, nee. ja. iedereen zijn loodje ja. opvouwen ja. okay. en terug in die pan. Ja. ja. We beginnen opnieuw. Ja. En niemand, ik herhaal niemand, vertelt een ander wie die heeft. Nee. Ja, nee, nee, nee. We nee. pakken dit jaar volwassen aan. Ja, en ik mag eerst. Wat <totstuk> zoek jij tussen mijn kleden? Zit jij nou naar mijn loodje te zoeken, mees Goedkoop? Uh, nou, uh... nou, ja zeg. We zouden het dit jaar volwassen houden, weet je nog? Maar ik ben je man. Ja, daar heb ik nu even geen boodschap aan. Uh, kunnen we nou niet van loodje ruilen? Mees. Ah, dat doen we toch wel vaker. Ja, maar dit jaar niet. Ja, maar ik heb pa. Dat wordt niks. Sinterklaas, je komt maar binnen met je knecht. Ik heb niks gehoord. La la la la la la la la la. La la la Niks gehoord. Nou, dat lijkt me nou hartstikke leuk voor je, Leo. Je bent recht aan toe, jongen. Je bedoelt dat ik er oud genoeg uitzie om Sinterklaas te spelen? Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel dat ik de traditie aan jou wil overdragen. Jij mag voort voortaan Sinterklaas spelen. Jij bent een frisse wind, snap je? Ja, ja. Om drie uur moet je in het buurthuis zijn. En, en, en Mani speelt een Zwarte Piet? He? Nee, nee, nee. Dat doet Ali. Ali? Ja, dat, dat is ook een frisse wind. Ja, zeker. Leuk toch? Jij en Ali? En nog even iets anders. Zullen wij van Lootje wisselen? Ja, Ja, ja, nou, nou. Nou, dan ben ik wel uh, aan toe, thuis aan ja. een lekker bakkie leut. Komt eraan, hoor. Uh. Zo. Och. Hier, kijk eens. Dank je. Zeg, uh, tante Ali. Ja? Uh, zullen we loodjes ruilen? Hoezo? Ja, ik bedoel, kun je niet met uh, meesruilen ruilen? Ik hoorde dat hij op zoek was naar een ander loodje, dus... Uh... Oh, van wie weet je dat? Nee, nee, ik zwijg als het graf. Nee, ik, ik kan niet met mees uh. ruilen, want... Uh... Ik heb mees. Oh, maar waarom wil je die dan kwijt? Ja, ik heb hem nou al zo vaak gehad. Oh. Dit is al het derde jaar achtereen. Het wordt een beetje saai. <lacht> zo, dus jij bent bereid je eigen man in te ruilen. <lacht> ja. Wil jij hem? Nee. Hé, He, wat flauw. Ja, nou, uh, is mijn pietenpak er al? Ja, ja dat hangt achter. Ik, ik zal hem even pakken. <lacht> Tante Ali, je gaat me toch niet verraaien? Hé, Toos, waar zie je me voor aan zeg? Kom ja. op, hé. Hey. Kijk eens even, hier is Oh, die. nou zeg hartstikke leuk. Met die veer op die ja. barret. <laughs> hallo meiden, hallo Lekker uit de koffietoos. Komt er nou. Zo, Ali. Oh, wat een mooi pak. Ja, ik zei al dat jij met mij meegaat als Zwarte Piet. hè? met jou? Speel jij dan ook voor Zwarte Piet? Nee, ik ben Sinterklaas natuurlijk. dat nou zeg. Wat nou? Ah, dat ziet er toch niet uit, zeg, kom. Sinterklaas moet een soort waardigheid uitstralen. Anders geloven die kinderen er toch niet in? Sinterklaas, zeg. Ja. Oh, Tante Ali bedoelt dat je nog wel erg jong bent voor een Sinterklaas, hè, Ja, Ah, bedoelt ze dat? Nou. Ja, ja. Maar ik weet zeker dat Tante Ali je nog wel wat technieken uit de theatertijd kan leren. Hm? Oh, uh, ja, ja, nee, tuurlijk, ja, nee. Kijk, het is een kwestie van, hoe zal ik het zeggen, inleving, Leo, inleving. Oh. Ja, dat oh. zal ik je wel leren, ja. Oh, nou, wel Dus nogmaals, Leo, put uit je eigen ervaringen. Hè? Net zoals Robert de Niro in de rol van die bokser. Je weet wel, je inleven. Zo doen we dat in het theater. Ja, ja, ik zal het proberen. Maar zonder paard voelt het minder echt. Ik kan me nergens zo vasthouden. Aan je boek. He? Het grote, grote, grote boek van Sinterklaas. Oh, verrek. Dat ben ik vergeten. Ja, pa. Ja, ja, ja. Zullen we, uh, ruilen? Pardon? Ja, of we uh, of loodjes zullen ruilen. Hè? hoor ik dat dan goed? Wil mijn eigen dochter, mijn eigen volwassen dochter loodjes ruilen? Ja. Dat laat ik me geen twee keer zeggen. Hier heb je de mijne. Hier, ben ik ben ik van die rukprof af. Had jij nog een keer de prof getrokken? Het noodlot, meisje, denk ik. Kom maar op met je loodje. Ehm, um... Nee, nee, toch maar niet, pa. Wat nou? Onze opdringen dat de prof meedoet... en het nou zelf niet willen, nou, zeg. Nee, nee, zo bedoel ik dat niet. Hoe dan? Nee, ik zou graag een surprise voor hem maken, maar ik denk dat het goed is als jij iets voor de prof maakt, pa. Wat? Dat het goed is? Nou, dat is de gouden verzoek. Je moet leren ruimdenkender te zijn, pa. En open te staan voor anderen. Nou, nou weet jij wie ik heb. Maar je neemt hem niet over. En ik weet nog niet eens wie jij hebt. Nou, ik, uh, ik heb mees. Nou, geen vier. Ooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen. Maar liever mees dan de prof. Nee, dat kan dus niet, pa. Helaas. Waarom wil jij mees eigenlijk niet? Hebben jullie soms ruzie? Oh, pa... Laat dat maar! Nee. Kun je me de salami aangeven, meis? Dank je. Uh, is er iets? Wanneer ben je klaar met de tossieijzer? Er waren twee klanten op een tosti hamkaas. Oh. En mees zeg alsjeblieft wat er is, want hier kan ik helemaal niks mee. Jij wil van me af. Wat? Jij wil van je eigen man af. Nou, waar heb jij het nou over? Je loodje. Mijn loodje? Ja, je loodje. Daarom wil je niet met me ruilen, omdat je mij had. Vind je het zo erg om mij te hebben? Oh, sorry mees. Zo moet je dat niet opvatten. Oh, hoe moet ik het dan opvatten dat je me wil inruilen? Ik heb je al twee jaar achter mekaar gehad. Ik, ik, ik zou wel eens iemand anders willen. Jongen, jonge, jonge. Al twee jaar. Arme toos toch. Wat moet dat een verschrikking voor je geweest zijn? En dan zit je ook nog voor de rest van je leven aan me vast. Als je geen echtscheiding aanvraagt, tenminste. Hey, overdrijf nou niet zo. Uh, mag ik er even langs? Zitten mensen op deze tossies te wachten? Wie hebt zijn mond voorbij geklept, hè? Pa? Leo? Oh, weet die het ook al dat je me kwijt wil? Wel ja, hang het allemaal maar aan de grote klok. Ja, ja voorzichtig, voorzichtig. Hou goed vast aan die stof. Nou. Maar, maar, dan, dan, zeg, vol volgens mij zitten ze, zitten ze in die zaal daar, hoor. Ja, waarom worden we niet ontvangen ja, door iemand? Maar, maar, dat weet ik niet. Misschien zijn we wel te laat of zo. Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Rustig, rustig, diep inademen. Ja, goed zo. Ja. Je kan het, Leo, je ja. kan het. Nou, kom, wacht. Ik, ik bons op de deur. Let op. Zijn hier nog stoute kindertjes? Heuschrijven! Kerel! Oh, kijk dan. ik kijk echt helemaal uit naar morgenavond Morgenavond? Surpriseavond, waar zit je met je hoofd? Ach ja, tuurlijk Wat, wat is er? Nou, nah. oh man Ik heb zo'n ruzie met mees Oh jee ja, Hij overdrijft ook zo enorm Wat is er aan de hand dan? Nou, ik heb hem getrokken En toen heb ik geprobeerd om dat loodje te ruimen. ruilen oh, Waarom dan? Nou, ik zit al dag en nacht met hem. Ja, nou. Ja, iemand anders lijkt me toch ook wel eens een keer leuk? mag toos. Ik weet dat ik wat groen ben op het gebied van de liefde. Maar dit kun je echt niet maken hoor. Oh, nee. Stel je voor dat hij dat bij jou deed? Nou, dat, dat zou ik best begrijpen. Oh ja? Eh. Uh, ja? Nou, ik geloof er niks van. Je zou hem er meteen van beschuldigen dat hij vreemd ging met een ander uh, loodje. Ach, wel nee. Ach, zo ben ik toch helemaal niet? Toch? Uh, uh. Nou ja, ehm um, ja. Nee. Je hebt gelijk. Oh, ik zou het toch niet zo leuk vinden geloof ik. Nou. mani, Ik heb hem echt gekwetst. Ja. Wat moet ik nu? Nou, dat lijkt me simpel. Oh ja? Ja, Ma maak een surprise waarmee je laat merken dat je dat je heel veel van hem houdt. Oh. Ja, maar maar wat dan? Jij... Een piercing? Wat? Een piercing? Een grapje, een grapje. Oh. Maar brei een, een, een sjaalvorm. Oh, eh, of, of uh, dompelen? Ja, kan ook. Waar blijven Ali en Leo nou? Ik kreeg een telefoontje dat ze nooit zijn komen opdagen. Die kinderen zijn helemaal overstuur. Dat de sinds ze vast niet lief vindt zo in orde gedoe. Was dan ook zelf gegaan? Zeg, we katten. Met die twee weet je toch dat dingen verkeerd gaan lopen. Leeuw, hou die stof uit nee Ja, ze stap boven op de tabber. Blijf, blijf. Zeg, zeg, Akkie. Hey, wat heb je ons nou geflikt? Rustig, nou, niks rustig. Nou wordt die helemaal mooi. Ik kan beter vragen wat jullie mij geflikt hebben. Ze belden dat jullie nooit zijn komen opdagen. Hey. Ik, ik, ik heb in mijn hele leven nog nooit zo voor gestaan. Hm? Nou, dat schot toch wel. Een idiote bejaardessoos, daar heb je ons naartoe gestuurd. Oh, God. dan ben je toch een klojo, Akkie. En ik wilde je nog wel uit de brand helpen. Waar zijn jullie naartoe geweest? Nou, naar buurthuis Het Zonnetje, waar anders toe? Dat ken ik niet. Ik bedoel het buurthuis, twee straten verderop, met dat rode dak. Oh. Waarom gaan jullie in hemelsnaam naar een bejaardersaus? Nou, uh, doe mij maar snel een bessen met ijs, mees. Oké, okay, een bessen ijs. Ja. <laughs> Ik wil er geen woord meer over horen. <middels> Heeft iedereen chocolademelk? Ja ja ja, ja, ja, ja. En heeft iedereen zijn surprise op de bar gelegd, hè? Ah, ja. Maar dan beginnen we. Nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht. De, de, de prof is er nog niet. Oh, ach, dat is waar ook. Was je je liefdadigheidsproject vergeten? Nou, kom op, kinders. We gaan er een leuke avond van maken, hè? Niet wachten. Hey! hey. Ah, ik hey. moest nog wat laatste dingetjes doen. Sorry dat ik laat ben. Oh, holy moly, wat een gevaar. Oh, oh. nou, nou, nou. nou, laten we dan maar mee beginnen. Want we hebben nu toch allemaal gezien dat het voor jou komt, prof. Uh, Ali, kun jij lezen voor wie het is? Ja, even wachten. Kijk, uh, voor Leo. Ben ik nou weer die eerste? Nou, vooruit dan maar. Nee, eerst het gedicht... Oh ja. ja, ik ben niet van de gedichten. Ah, kom op, Leo. Daar heeft de prof vast veel tijd in gestoken. Nou, ja. Kom op. Ja, oké. Okay. Lees voor? Nou. Doe dat. Ik ben dan. Doe dan. Ja. Doe dan. <laughs> voor ieder die jou kent als man van schaar en mes, kan deze surprise dienst doen als een levensles. Oh, oh. Want ja. de kapper is niet enkel een barbier, even min. ...dat een barman enkel bier. God, nou, nou, ja, nou. Nog is het zo dat een dame die wc schoonmaakt. Oh, ja, ja. enkel door blijkmiddel wordt geraakt. Nou, nou nee. nee, een mens is nooit zijn beroep alleen. want waar. Wil Leo's heimelijke gedachten heen. Oh. Oh. Ja, dat zou ik ook wel ja. met me ja, Heel mooi. Ja, benieuwd, ja. Heel ja. mooi. Zeg, prof, dat ene stukje ging over mij, hè? Het ware voorbeeld. Ja, nou, fijn dat je mij als voorbeeld neemt. Ik, ik, ik ja. snap dat gedicht niet. Het ja, ja. maakt niet uit, nee. hey, Maak het nou maar ook. Ja, maak het dan. Over. Ja, ja. Over. Maak ja. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, nou, echt. Oh, zeg. Sapje, slaap. Nou, het oh, ja. oh. oh, oh, is net echt Wel, al ja. goed gedaan. Ja, oh, Leo, Leo, je tranen in je ogen. Oh, ja. Oh. Ja. Die Himalaya. Ja. Weet je dat? Oh, wel, je vertelde me ooit eens met zoveel passie over een documentaire die je gezien had. En, en dat je er wel naartoe zou ja, willen. Ja, ja. Oh, dank je wel. Oh, nou, Leo, genoeg gesnouten over een paar ja, bergjes, hè? De volgende, alsjeblieft. Nou, pa, een beetje meer aandacht ja. voor mekaar's ja. cadeaus. Dat mag best, ja, hoor. Ja, hoort, hoort wie het zegt. Ja, jongens, kom op. We zouden het gezellig houden. Het is de hele week al niet gezellig. Nou, nou. Nou, ik ben benieuwd ja. voor wie je me ingeruild hebt, Toors. Zeg, tante Ali, ja. doe die daar rechts maar. maar oh, mm -hmm. Dit, dat hart, Ja. Uh, dat is voor mees. Ah, voor, voor mij? Ja. Uh. Ho ho. wacht, eerst dit gedicht. <laughs> Heb je me toch gehouden? Ja. <coughs> uh, remen kan ik niet. Bakken wel, zoals... bak. Taartjes bakken. Oh, ja. Bakken wel, zoals je ziet. Omdat ik van jou hou, is mijn hart... Alleen van jou. Is mijn hart alleen van jou? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh! Wow. Oh, oh! Is dat zelf? afgewassen? Zeg je Ik lust er wel een stukje van. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat hart is van mij alleen. Hebben jullie ja. dat niet gehoord dan? Oh, meisje. Kan je me vergeven? Ach, dooskend toch? Oh. Oh, okay. oh! Hey, jongens, de... nee. hé, hey, we gaan niet klef worden, hè? Volgende cadeautje! Ja, volgende cadeautje! Uh, of eerst nog een rondje chocolademelk? Oh, nee. ja. nee. nee. oh, nee. Kom op jongens, het laatste cadeau. Dat moet voor Doos zijn. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Volgens mij klopt er iets niet hoor. Hoezo? Hé, oh. er hey. staat op dat het voor de prof is. Ja, dat kan niet. Ik, ik heb toch net al die rottende eieren gekregen? Twee cadeaus voor de prof. Ja, wacht even, ik, ik, ik snap er ook niks van. Nee. Nou, want Ik had de prof getrokken. Nee, ik had de prof getrokken. <laughs> Kijk, dit, ja. dit is ja. mijn looietje. Het ja, staat duidelijk. Prof? Ik snap het wel hoor, tante Ali. Ja? Ja, ik, ik zou me ook kunnen vergissen in die hanenpoten ja. van pa, hè? Wel ja, geef mij maar weer de schuld. Ja. Ik heb het weer gedaan. Maak het maar open, prof. In geen geval, het is voor jou, toch? Nee, hey. ja, nee natuurlijk niet. Nee. Tante Ali, heeft het speciaal voor jou gemaakt. Ja, ja, ja, met een gedicht. Ja, Ik heb mijn eieren toch al. Ik stel de boete over overigens zeer op prijs. Graag nou, jongen. Voor jou, pak uit. Nee, nee het kan echt niet, hoor. Ik heb het echt speciaal voor de prof gemaakt. Flauwekul, hier, Toors. Nou, daar komt-ie dan, hè? Oh, zoals ieder weet, ben je zeer geleerd. Dat wordt door mij zeer gewaardeerd. Nou, mooi. Ja, mooi, Kort, nou, Een bril van papier, Maché. Een wc-bril. Een heel origineel dat aan. Ja. Dank je, prof, dank je. Doe je wel omhoog als je leest. Ja, ja. Dat is natuurlijk gezellig, hè? En zo is ook in de kip het heerlijk avondje gekomen. Met harten van koek en brillen van papier maché. En het bleef nog lang onrustig die avond in de kip. Luistert u volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Citroentje met Suiker. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentjemetsuiker.kro.nl Of de podcast, pa. Hebben moet je er niet mee, Toos.